1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Van een belangrijke Amerikaanse overheidsinstantie... zijn gekraakt door hackers, waarschijnlijk uit China. Het gaat om een instelling waar de persoonlijke gegevens... van miljoenen medewerkers van de federale overheid worden bewaard. De inbrekers hebben wellicht gevoelige informatie buitgemaakt... want ook de gegevens van bijvoorbeeld geheimagenten... wordt beheerd door de instantie. De kloof tussen de vijf rijkste voetbalcompetities en de rest van Europa... waaronder de Nederlandse Eredivisie, is aanzienlijk gegroeid. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door accountantsbureau Deloitte... naar de financiën in de sector. De allerrijkste competitie is de Engelse Premier League. Het verschil met de nummer twee, de Duitse Bundesliga, is aanzienlijk. De Italiaanse Serie A staat op drie. Opvallend is dat in de vijf rijkste competities... de uitgaven aan spelersalarissen voor het eerst daalden... tot 59 van alle inkomsten. Dat is het laagste niveau in 15 jaar. Als kan worden bewezen dat er omkoping was... bij de toewijzing van het WK 2018 aan Rusland... dan moet de FIFA het geld teruggeven aan landen... die hebben geprobeerd het WK binnen te halen. Dat zei de oud-woordvoerder van de Holland-Belgium-bit in Nieuwsuur... De campagne van Nederland en België kostte zo'n 11 miljoen euro. In de Verenigde Staten is voor het eerst een scalptransplantatie uitgevoerd. Bij een man van 55 uit Texas werd het bovenste deel van de schedel van een donor... vastgemaakt op de onderste helft van zijn eigen schedel. Door een zeldzame vorm van kanker had de man een gat van 25 bij 25 centimeter... in de bovenkant van zijn hoofd. De man zegt zich nu prima te voelen. Het weer: het is een heldere nacht. Overdag veel zon en warm, 27 tot lokaal 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten over het land. En het weekend wordt het weer rustiger weer. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu. De nacht van de Disco En bittere ballen, jawel! Je luistert naar de nacht van de discoballen. Bitter discoballen. Ik, ik volg het allemaal niet meer. Ik word hier helemaal, helemaal, helemaal, helemaal. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is hier wel enorm gezellig. Na het volgende nummer zullen we even een gesprekje gaan met, uh, met de bitterballen dealer. Want uh, We zijn er allemaal wel benieuwd wie er eigenlijk is. Dus dat komt zo meteen. En welkom terug bij het tweede uur van de Nacht van de Disco. Live from the beach of de Zandvoort. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar het had wel gekund. Het is dus hier gezellig, de horeca is goed, tenminste. De bitterballen zijn goed. Over bitterballen gesproken. Ik heb uh, twee, uh, twee luisteraars, twee bezoeksters eigenlijk hier. En uh, ik zie hier zitten, Imca. Dag Imca. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is al goedemorgen goede morgen natuurlijk, hè. Ja, echt En, uh, en, en, en ja, naast Imca zit nog iemand. Dat is, dat is Lisa. Dag Lisa. Hoi. Goedenavond. Ja, morgen. Ja, morgen. Kijk, jij bent wakker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> nou, vertel even, wat, wat brengt jullie hier op dit, uh, ja, dit of vroeger, later vroeger, wat is dit? Dit vreemde tijdstip. <lacht> um, nou, uh, ik werd toevallig door mijn moeder opgehaald en dus ze zei, laten we Willem gaan verrassen met bitterballen. Nou, dat is je gelukt. <lacht> ja, dat denk ik ook wel. <lacht> dat is je gelukt. En, en met mij natuurlijk, uh, ja, de, de kijkers die dus ook meekijken met... Uh, met CFM Live. Uh, die zeggen ook al van uh, yummy en yummy en yummy. Alleen jammer, die mensen zitten in Amerika in Canada. Bezorgen jullie ook thuis? Nee, hè? nee helaas niet. Helaas niet. Uh, Canada? <laughs> Sorry. Spijt <Het blijft> me. <laughs> nou, ik vind het in ieder geval heel leuk dat jullie er zijn. En jij vroeg om een, uh, om een nummer. Dat klopt. Ik zou zeggen, uh, ja, uh, kondig mezelf maar aan. Dat is Earthwood and Fire met September. Ja, dat is weer niet september. En ja, eens even kijken, ja, wie, wie, zullen we de schuld, wie zullen we de schuld nu eens geven? Ik denk, Charles Duif. Ik geef jou gewoon de schuld, dat maakt mij inderdaad. Vrienden, welkom in de nacht van de disco. Ja, september, earth, wind en fire. En ja, je zal ze vannacht dan wel eens een paar keer tegenkomen, die jongens. Want uh, ze zwerven overal natuurlijk. Oftewel, zoals ze bij ons zeggen, ze zwerven overal. <laughs> Oké. Okay. Ik heb er nog een uh, mooi nummer uh, klaarstaan van Eruption. Luister maar. en dan. Uh, Inkoi gaat er zo iets over vertellen, geloof ik. Dat weet ze nog niet. Nu wel. Bring it back sweet memory. I can stand ja, ik ken Stijn ik, de Reen, ja, ik hoorde het net. Uh. Imka, wat heb je met de nummer? <lacht> Vertel eens. Nou, met dit nummer zelf. Ja, het brengt herinneringen terug. Ja. Aan de nachtuil. Wat had je? <lacht> herinneringen aan de nachtuil. De nachtuil, nachtuil, dat is een... Uh, dat is een was er geen, geen geheime zender in... Uh... Nee hoor, dat was hier een jeugdhonk. Oh, oké. Okay. Want ik heb ooit dus eens Facebook, een Facebookpagina gezien over de nachtuil. Ja. En daar hoor ik helaas niks meer over. Nee, dat is helaas een beetje doodgebloed. Ja, zij zouden een reunie houden toen, geloof ik. En toen uh, ja. dus, uh, er is er niks voor... Ja, uh, nee, maar, die maar zou... het was net die eerste reunie van die uh, Zandvoorts-site. Je voelt je Zandvoort er als... Dat uh, was als... toen geweest, dus toen viel het enthousiasme voor de nachthuil. De reunie viel een beetje weg. Ja, maar wacht even. Je maakt je zin niet af. Je bent Zandvoort er als. Ja, als dat wat? Is... <laughs> dat is wat er opgevuld mag worden. <laughs> dat mag je opvullen. Je bent ervan, bijvoorbeeld ja. Zandvoort als je van bittere ballen houdt, zeg maar. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ik vind het allemaal maar moeilijk. Maar ja, goed, ik ben ook geen zandvoerder natuurlijk. Nee. Nee, want ja, waar ik vandaan kom uh, hebben ze helemaal geen bitterbal. Wel kroketten natuurlijk. Die zijn ze wel slimmer. Is dat zo? <laughs> ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ga even een plaat voor jullie draaien. Is goed. Oké. We okay. like the music, we like the disco sound. the bump. Ja, en je zult toch maar een weekend hebben dat er 28 graden is in Zandvoort of 29 graden, en dat ik nu de nachtuitzending mag doen en dat ik ook nog vakantie heb. Mijn god, wat is het leven mooi! Maar ja, zoals jullie gemerkt hebben, ik zit hier niet alleen. Uh, ik heb hier uh, Imka zitten en uh, Lisa zit hier ook. En, uh, ik hoor net van Imka. Dat, dat Imka die zit tegenwoordig ook al bij ZFM. ZFM uh, wordt groot. Uh, hoe zit het, uh, Imka? Nou ja, ik ga op vrijdagmiddag tussen vij uh, vijf en zeven... Uh, word ik de gastvrouw bij uh, Ruud Jansen. De gastvrouw? Ja. <laughs> ik ga voor de gasten zorgen. <laughs> gastvrouw. Oké. Okay. Ja. Wat, wat, wat, dat klinkt deftig. Ja. En dan, dan zorg je dat Ruud... Uh, ja, en zijn gasten. En zijn gasten uh, verzorgd worden bitterballen. Ja, en, en, en, ja en geen bitterballen. Geen bitterballen, nee. nee. En wanneer, wanneer gaat het gebeuren precies? Uh, vanaf 4 september. 4 september? Ja. Oh, dus dan begin je eigenlijk met de nieuwe programmering, zeg maar. Ja, klopt. Ik had er nog niks van gehoord. En uh, god, ik weet niet wat, uh, wat, uh, ja, wat Willem Bruis dan nog in die programmering doet. Weet ik ook niet. Misschien, misschien mag ik het wel. Misschien is het in mijn laatste uitzending wel. Ik weet het niet, ik weet het niet. <laughs> Nou ja, goed, dat die tijd blijven we gewoon doorgaan. En, uh, nou, dan ja. ga je er in ieder geval met een knal uit. <laughs> toch? Nou, dat zeg je toch niet. Nee, hij bruist uit. Ja, bruist Ja, ik, ik, br ja, ik zeg altijd zo van... Ik bruis net zolang totdat ik helemaal ben opgelost. Nou, ik geloof je. Of geloof me maar, want dat, dat duurt nog wel eventjes. Ja, maar ik vind het, ik vind het leuk. Zo wordt die uh, De ZFM-familie wordt steeds groter. En... Uh, hoe meer, hoe, hoe meer zielen, hoe zeggen ze dat altijd? Hoe, hoe meer zielen, meer hoe meer bitterballen. Vreugd. Oh, meer vreugd, ja. Ja, ja inderdaad, ja. bitterballen kan ook. Ja. En meer bitterballen natuurlijk, ja. Nou, voor de luisteraars die ze net ingeschakeld hebben jullie je luistert naar de nacht van de disco. Um, ja, van zie je, wij missen het eigenlijk, hè? Eigenlijk. Ja, toch eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, ik word weer even voor een voldongen uh, feit uh, gesteld. Er wordt net gevraagd om een nummer... Uh, Sunny van, uh, van, van, van, van Boni S, of Boni M, of Boni K... <laughs> Ik weet niet meer hoe die jongen heette, maar. Oh jee. ik noem er eens een ander nummer van, uh, Bonnie. En waarvan je zegt. Nou, dat vind ik een. Uh, dat je zegt nou een. Uh, ja. Nee, die vind ik helemaal niet leuk. Die vind je helemaal niet leuk, natuurlijk. <lacht> Ze is heel kieskeurig, hoor je dat? Oh. Ik, uh, ik, heb dat uh, ik heb dat in de gaten. Uh, volgens mij. Uh, ja, ik. Schaamrood uh, komt me op de kaken, natuurlijk. En, uh, dat ja. Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, dat ging. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat ging niet helemaal goed, Loki. Nou ja. <lacht> nou ja, goed, dan. Uh, dan komen we er wel op terug. Dan pakken we gewoon even een ander nummer van, van Blair. We zeggen wel eens, uh, een vrouw als een sidekick kun je wel aan. Maar ik heb er niet één, ik heb er nu twee. En ik mag eigenlijk helemaal niet meer draaien. Wat ik, ik zou willen, want ik heb bijvoorbeeld shorts klaarstaan. Ik had, ik had, ik had Roberto Jacketje en de, de spoeders klaarstaan. En ik had Benny Nijman klaarstaan met, waarom fluister ik je naam nog? Nou, ik zou het ook niet weten. En dan wordt het mij zo weer op mijn schoot gegooid van, god willen we dat is wel een leuk nummer. En uh, we gaan gewoon luisteren. Ja, ah, ja, ja, ja, de Bee -Gees. Oftewel, uh, zoals mijn mama altijd zei, de bietjes De mens had niet echt veel met muziek en van de disco helemaal, nog niet? En ik heb ooit eens een keer een nummer laten horen van de, de TSOP. En uh, de, de, ja, toen zei ze, nou, jij moet echt met uh, naar de dokter, want die zegt natuurlijk een rare ding. Dat was deze, hè? Ja, ik denk, ik zal de microfoon eens even een stukje openzetten, want dan kun je er eens even horen wat een nachtengraad is die hier in de studio zit. Ja. Ik noem geen namen in ja. Hier had ik je voor gewaarschuwd, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik zei het, hoor. Het ik zei het. Ja, ze zingt altijd. En dat is een teken dat ze vrolijk is. Ja, maar, het is maar, ze, ja, maar wat, ik, wat ik begrepen, wat ik gehoord heb, wat ik heb vernomen... is dat je, je moeder zit bij een koor, hè? Ja, dat klopt. Eentje waar ik heel trots op ben. Op o, haar dan. Op de koor? Nou, op haar, dat ze in het koor zit, ja. Nou, het enige wat ik met de koor heb is dat ik ooit koordanser ben geweest. Ook leuk. Ja, ja maar dat is, is, is toch anders. Ja, en, uh... het, is, het is even anders. Ze gebruiken andere delen van hun lichaam om. Uh... Ja, nee, je moet meer, uh, meer, meer balanceren. Ja. Meer balans houden. Ja, ja dat is wel zo ik natuurlijk. Moest maar moest me aan de noten houden, jij moest je aan de balans houden. Nou, ook wel aan de noten natuurlijk. Oh Ja. <laughs> Ja, nee, want stel dat het misging, bijvoorbeeld dat het touw in één keer een halve meter naar boven schiet, terwijl je zelf naar beneden zakt, moet je, dat, dan heb je echt met je noten te maken. Dan je zegt van, ja, dan heb je toch wel een beetje last, denk ik. Ja, en dan kun je niet zeggen van nou, geweldige genoten. Nee, want dat heb je niet dan. Dat heb je niet natuurlijk. Nee, dat klopt. Nou, ik hoor het al. het is weer een doldwaardig en nacht. En, uh, maar ja, goed, Imka is zo bescheiden als maar kan, want naast dat zij, uh, dat zij uh, geweldig goed zingt in een koor, een Sandforce-koor. Uh, de naam van de koor, wat is dat ook alweer? Uh, ja, ICA. He? ICA. a Is dat zoiets als de y m Lekri, de vrolijke zangers Is dat, niet, is dat een afsplitsing van de y m Ja, zoiets ja, <laughs> Maar ja, ja, ze ja. hebben nog net pakjes niet aan Ik wil er niet eens aan denken eigenlijk Nog niet. niet, het is me nog wel te vroeg Maar goed, um, ik weet dat Imkant Je hebt de naam in Zandvoort van Disco Lady omdat zij, zij is helemaal gek van de disco Ja ja, toch? Ja, ja, dat weet ik zelfs. Dat weet jij zelfs, hè? Ja, ze vallen me er iedere dag me lastig. I iedereen heeft het erover. daar hebben ze ooit een nummer over geschreven. En nee, dat gaat zo. Ah, de Disco lady natuurlijk. En nou, dat gaat over, uh, over, over, over Imka Drommel. Hè. ID noemen ze haar ook wel in, uh, in Zandvoort heb ik gehoord. En ik weet natuurlijk niet, uh, niet uh, of het waar is, natuurlijk. Maar ja, goed. Nou ja goed, uh, dit nummer had ik toevallig klaarstaan. En, uh, en waarom? Nou, hij stond toevallig klaar. En uh, dat, gaat, uh, dat gaat eigenlijk ook over het volgende nummer. Ik ken het uh, nummer persoonlijk niet. Uh, misschien dat Imka het kent, maar uh, een onbekend nummer. Zeg je, zeg je er wat uh, Imka of niet? Of Lisa? De naam van die titel? De titel van die naam? Oh, sorry. <laughs> ja, jullie zijn er weer. Uh, ja? Of welke? Dat nee. nummer. Dat ja, onbekend nummer staat. Ik ken het niet. Oh, ik ken het ook niet. Zullen we nee. gewoon eens luisteren? Ja. Ja. Oh, nee. Born to be alive. Patrick Huin on death. Yes, Patrick Want to be alive Even kijken, van de dames ook weer even aanzetten Dat is toch wel handig hoor uh, uh, Dit is meer eigenlijk voor de mannelijke luisteraars Als je dus, uh, de vrouwen onder een schuifknop hebt zitten Want ik ken ze nog eens uitzetten Haapje was er maar zomaar, inderdaad oh my, god. Oh, my god. oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Nou, we gaan eventjes een, een uh, rookpauze Ik bedoel, we gaan eventjes een pauze inlassen Want uh, de overheid zegt uh, roken is slecht nou die paling was lekker hoor. Er worden nu illegaal stopcontacten geconfiskeerd voor laadapparatuur en dergelijke. Dus als u geen muziek meer hoort, dan. Uh... Ik noem uh, geen namen, MK. En we lopen dan nou weer richting de klok van uh, 2 uur. En dat is dan de lokale tijd in Zandvoort, Nederland. Canada, hoe gaat het daar? En dan uh, voor de, de niet-Nederlandstalige. Canada, how are you? Ja. Je luistert naar de nacht van de disco, ik heb het al vaker gezegd. Hebben we hebben iedere keer een themanacht, de ene keer is het blues, de andere keer de rock en dan weer reggae. Er staat zelfs een, uh, de nacht van de bruisende kerst op. Nou, ik heb geen idee wat ik me uh, daarbij voor moet stellen, maar... Als, uh, oh, wacht, wacht, ij, ij, wacht, even. Wacht wacht wacht wacht ik hoor in één keer hoor een stemmetje. Wat zeg jij? Ja, ik uh, zei dat ik weet al één ding dat je te wachten staat. En dat is? Dat is het uh, uh, geval tegenover mij, mama, MK. Het geval gaat... tegenover mij? Ja, ja. het uh, dansende geval. Ja, ja, die disco <lacht> zeg maar. De, de, de, de nacht de gaal. De nacht van de gaal, ja. <lacht> ja, inderdaad, de nacht van de gaal. De nacht van de gaal. Die gaat in een engelenpakje van de hulpjes van de kerstman... gaat zij hier rondlopen dan, op de kerstlieders die het draait... En dan gaat ze denk ik ballet dansen. Ik ga even Engels spreken nu, vind je het goed? Ga je gang. Oh my god. Echt waar? Echt waar. Over jou. Uh, over jou uh, heb ik gehoord, ja. Ja. Ja, de luisteraar van Wem zullen uh, denken van... wat is dit allemaal? Dat vraag ik mij dus ook af. Ik ook. <laughs> ik weet wel dat... Uh, het is wel... Uh, het is wel gezellig in ieder geval. Dus wat maakt het uit? Ik denk niks, toch? Nee, helemaal niks. Ik zeg maar zo van... Uh, ja. Wat moet ik zeggen? Weinig. Wat is het eigenlijk? Ja, kom zelf weer eens een horloge meisje, want uh, ik moet iedere keer mijn zeggen hoe laden het is. Het is vijf uh, minuten voor twee bijna. Dus we gaan de laatste trek even inzetten uh, voor het journaal van twee uur. Ik kan vast iets vertellen over het weer. Middagtemperaturen worden verwacht. Tussen twaalf uur middags en zes uur s avonds. Goed, die hebben een andere positie ingenomen. Dat is raar zeggen trouwens. Ze hebben een andere stoel, zeg maar. Ja. ja. En ze kunnen nu op het scherm meekijken. En als het goed is, dan gaat die keurzer heen en weer. Zie je dat? Ja. Nou, dan moet ik oppassen dat ik niet te snel heen en weer ga. Ja, maak er maar niet thuis. Want anders gaat die keurzer tegen die kant en dan heb je kant dat de punt eraf breekt. <lacht> en, vliegt hij de bocht uit. Dan vliegt hij de bocht uit. En dan, ja, dan gaat hij harder. Dat is hier op zich weer gaan hoor. Ja. Dan moeten we een muis gaan reanimeren. Oh, <laughs> hou op schei uit. Heb je mijn vingers wel eens gezien? Dat zijn, dat zijn, nee, dat moet je, nee, dat moet je gewoon niet willen. Uh, in de volgende uur, wat kun je nou verwachten? Uh, nou, disco-muziek eigenlijk. Ik heb uh, de nodige verzoekjes heb ik, uh, klaar leren. En uh, die zijn allemaal keurig aangemeld voordat de uitzending begon. En nou, zo moet het ook eigenlijk. Want anders ben ik meer bezig met social media... als met het uh, maken van radio. Tussen luister je naar de Manhattan Skyline van David Scheer. Mag mag gedans worden, alleen niet met de DJ... want ik moet aan de knopjes blijven zitten natuurlijk. Hè? Dus Imka, rustig blijven zitten...